Zes uur. Het NOS-journaal. Lissabon Thomassen. Miljoenennota voortijdig op internet. Koopkracht daalt voor derde jaar op rij. En Britse premier roept Gaddafi op de strijd te staken. De miljoenennota is opnieuw vroeger dan gepland voor iedereen te lezen. Op een website van de Rijksoverheid staan de documenten die eigenlijk morgen gepubliceerd zouden worden. De man die de miljoenennota heeft gevonden heeft dat gedaan door in het internetadres van de vorige miljoenennota een jaartal te wijzigen. De man, een journalist en historicus, zegt dat hij geen wachtwoord of iets dergelijks hoeft in te vullen. Het ministerie van Financiën, dat verantwoordelijk is voor het online zetten van de nota, spreekt van een heel stomme fout. Inmiddels is de miljoenennota van de officiële website verwijderd, maar nog wel te lezen op nos.nl. In Den Haag is verrast gereageerd op het vrijkomen van de nota... en op de manier waarop dat kon. Minister Nonder noemt het betreurenswaardig en staatssecretaris Bleker van Landbouw hoogst ongelukkig. Maar Bleker voegde eraan toe dat Nederland en de wereld er niet door vergaan. christen leider Slob noemt het een wansvertoning... en eist opheldering van premier Rutte. Het kabinet spreekt in de nota over koersvast beleid in onzekere tijden. De toon is over het algemeen somber. Volgens de nota geeft het kabinet ook inclusief alle bezuinigingen... aan het eind van deze kabinetsperiode nog steeds meer uit dan het binnenkrijgt. Het kabinet erkent dat het mogelijk meer moet bezuinigen... dan de 18 miljard euro die al bij de start was afgesproken. De koopkracht daalt zowel dit jaar als volgend jaar met 1 procent. Volgend jaar is het derde jaar op rij met een koopkrachtdaling. Om de inkomenseffecten te verzachten komt er extra geld beschikbaar... voor onder meer chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. De koopkracht van gezinnen met kinderen en een relatief laag inkomen... krijgt een extra impuls door een verschuiving van het budget... van de kinderbijslag naar het kindgebonden budget... Volgens de miljoenennota komt het begrotingstekort volgend jaar op 2,9 procent. De inkomsten zijn lager dan verwacht en de tegenvaller volgt uit het slechtere economische beeld voor dit jaar, al dus de tekst. Net als dit jaar vallen de inkomsten volgend jaar tegen. Het kabinet verwacht dat er volgend jaar 406.000 werklozen zullen zijn... en gaat uit van een inflatie van 2 procent. Een al aangekondigde bezuiniging op de huurtoeslag wordt versneld ingevoerd. Veel maatregelen waren al eerder aangekondigd. Zo wordt gekort op de huisartsen en het basispakket in de zorg wordt kleiner. Bijvoorbeeld therapieën om te stoppen met roken worden niet meer vergoed. PvdA-leider Cohen vindt dat de begroting geen antwoord geeft op de problemen waar Nederland nu mee zit. Er zitten voor kwetsbare mensen voor miljarden bezuinigingen in. Daar wordt dan wel wat tegenovergesteld, maar het komt erop neer dat je 100 euro pakt en een tientje teruggeeft, zegt Cohen. Volgens fractievoorzitter Blok van regeringspartij VVD zit het kabinet op de goede koers. Het bezuinigt, maar zorgt er ook voor dat Nederland geld kan blijven verdienen, zegt hij. De economische situatie geeft aan hoe belangrijk het is dat het kabinet niet wegloopt voor, voor wat er moet gebeuren. Coalitiepartner CDA vindt dat het kabinet zijn best doet om de mensen die het het moeilijkst hebben, de minste last van de maatregelen te geven. Dat is te prijzen, zegt fractievoorzitter Van Haarsma Buma. Het CDA benadrukt dat het kabinet eraan moet blijven werken de schulden niet te laten oplopen, zegt Van Haarsma Buma. GroenLinks maakt zich er zorgen over dat ondanks alle stevige maatregelen het overheidstekort verder oploopt. Met deze nota prikt het kabinet zelf het verhaal door dat het orde op zaken zou stellen, zegt fractievoorzitter Sap. De hogeschool in Holland schrapt 470 banen, dat is 20 procent van het totaal. Volgens het bestuur is de reorganisatie nodig, omdat het aantal inschrijvingen met 30 procent is gedaald. In Holland kwam in opspraak door examenfraude en wanbestuur. De school zegt dat er ook in het personeelsbestand moet worden gesneden vanwege de overheidsbezuinigingen. De reorganisatie bij In Holland moet eind volgend jaar zijn afgerond. De Britse premier Cameron heeft in Libië gezegd dat kolonel Gaddafi de strijd moet opgeven. Het is voorbij, was Camerons boodschap aan de voortvluchtige Gaddafi en zijn aanhangers. Groot-Brittannië zal helpen om Gaddafi op te sporen... en de NAVO-missie in Libië gaat door totdat alle burgers veilig zijn, zei Cameron... die samen met president Sarkozy op bezoek is in Tripoli... om de Libiërs een hart onder de riem te steken. Sarkozy benadrukte dat Libiërs wraakacties moeten vermijden en moeten streven naar eenheid... De twee leiders zijn populair bij de Libiërs omdat ze zich sterk hebben gemaakt voor de NAVO-acties tegen Gaddafi. De nieuwe Libische machthebbers zeggen dat landen die bij de bevrijding van Libië hebben geholpen een voorkeursbehandeling krijgen. Het weer vanavond opklaringen. De temperatuur daalt vannacht in het binnenland naar een graad of zeven. Er is kans op mistbanken. Morgenochtend vrij zonnig. In de middag in het zuidwesten van het land kansen op wat lichte regen. Tot 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Het weekend verloopt bewolkt en buiig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden op zondag. ANWB Verkeersinformatie. Lange files rond Utrecht na twee verschillende ongelukken. Terwijl bij Amsterdam en Rotterdam de avondspits juist wat soepeler verloopt dan anders. Maar op de A2 dus niet, van Amsterdam naar Den Bosch. Want er zat 14 kilometer file tussen Maarsen en Nieuwegein-Zuid. Al een tijd lang zijn drie rijstroken dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht ook problemen. Door een ongeluk met een vrachtwagen bij Knobbert Lunette. Er staat 10 kilometer file achter. En het is daar niet mogelijk om de A12 op te draaien naar Den Haag. Op de A50 Eindhoven naar Arnhem, een ongeluk bij Ravenstein. Daarom 7 kilometer file. En de kijkersfile vanuit Arnhem is bij Ravenstein 3 kilometer. Op de A59 C naar Den Bosch. Tussen Nederland en Knopend Paalgraven 6 kilometer. En de laatste file die opvalt tussen de 43 die er staan. De A326 wiegen naar Knopend Bankhoef. de staat bij Knopend Bankhoef 4 kilometer. De beste klantrelatie...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 Werken wordt nog leuker met Office Basis van Zico Zakelijk. Het alles-in-één pakket voor ondernemers. Vanaf 43 euro ex btw per maand. Bel 0800 0620. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. 7 over 6, goedenavond. Welkom bij deze speciale uitzending op Prinsjesdag. Prinsjesdag? Nou ja, zo voelt het wel. Nu de complete miljoenennota door een blunder bij financiën op internet is verschenen. U mag hem zelf nalezen op nws.nl. Blijf eerst even luisteren voor het nieuws uit de nota. Voor de duiding en voor de reacties. Joost Vullings in Den Haag heeft een miljoenennota gelezen. Joost, een somber verhaal, hoorden wij eerder al van jou. Iedereen gaat erop achteruit en jij vond uiteindelijk ook de koopkrachtplaatjes. Jazeker, en nou, gemiddeld gaan we er allemaal 1% op achteruit. Dat geldt dus voor iedereen, maar dat is per inkomen, per groep weer anders. Zo gaan bijvoorbeeld 65-plussers, die zitten precies op dat gemiddelde. Die gaan er 1% op achteruit. Werknemers gaan er procent op achteruit. En mensen met een uitkering min uh, 1 en een kwart procent. Dus in, in die groep valt gemiddeld uh, de hardste klappen. En ben jij nog bezuinigingsmaatregelen tegengekomen die nog niet bekend waren? Nee, eigenlijk niet. Ja, er zijn natuurlijk een heleboel kleine maatregelen die je niet kent... maar als het gaat om, om het grote verhaal... ben ik niet echt uh, nieuwe dingen tegengekomen. Het is toch vooral de, de toon van de miljoenennota... Uh ja, dat vind ik eigenlijk het grootste nieuws. Het, het, het stuk heet koersvast in onzekere tijden, dat zegt al wat. Nou, met koersvast bedoelt het kabinet... we houden vast aan die 18 miljard bezuinigingen. Maar ze zeggen ook, ja, er hangt een donderwolk eh, boven ons hoofd. Dat is de donderwolk van Europa en de crisis rond de euro. En daardoor ja, geven mensen minder uit, geven bedrijven minder uit. En dat raakt onze economie. Vooralsnog leidt dat niet tot extra bezuinigingen. Maar dat punt dat er wel extra bezuinigd moet worden, nadert... Ja, en dan gaan er nog meer hardere klappen vallen. En dat is een zeer sombere boodschap. Wat merk je dat in een miljoenennota, Joost, als je uh, kijkt naar 2014, 2015, als dan die 18 miljard bezuinigd moet zijn, dat er mogelijk meer bezuinigingen gaan aankomen volgens dit kabinet? Ja, dat, 2014 is het jaar waar men al zegt van nou ja, dat zou wel eens het jaar kunnen worden dat we door onze signaalwaarde heen zakken. Nou, dat is het getal waarbij ze zeggen, nu moeten we echt extra gaan bezuinigen. Ja, en dat gaat dan wel heel erg pijnlijk worden. We voelen nu natuurlijk allemaal al die 18 miljard. Dat doet veel mensen al pijn. Uh, nou, als je nog eens extra moet gaan bezuinigen. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om die extra miljarden te vinden. Als dat zo makkelijk was, dan had het kabinet het bewijsverspreken al gedaan. Dus, uh, kijk, om maar even een voorbeeld of een voorbeeld te geven: uh, dit is het derde jaar op rij met koopkrachtverlies en het kabinet zegt nog van ja, de, de koopkracht blijft onder druk staan de komende jaren. Dus we komen in een periode terecht waar we ieder jaar minder kunnen uitgeven. Echt langdurig achter elkaar heel veel jaren. Volgens mij moet je dan terug naar de jaren tachtig om, om, om eenzelfde beeld uh, te krijgen. Joost Vallings, dankjewel voor deze helderheid uiteenzetting. Er zijn gelijk al reacties gekomen op die miljoenen nota... die openbaar werd zo rond 4 uur vanmiddag. Laten we kijken wat Job Cohen van de Partij van de Arbeider van vindt. Meneer Cohen, eerst maar eens even over het lekken zelf. Wat vindt u ervan? Wat is uw oordeel erover? Dat vind ik ongelooflijk dom. Ik bedoel, we zitten hier maanden te praten over de vraag... hoe het allemaal moet gaan. En dan, is het, en dan komt het zo naar buiten. Ongelooflijk dom. Hoe verklaart u het? Ik heb, ik heb geen idee waarom en ik vind het dom. Bent u niet blij eigenlijk? Want uh, nu heeft u de stukken waar u zo lang op heeft gewacht een dagje eerder. Ja, dat is reuze fijn. Maar u vraagt mij onmiddellijk om een reactie te geven. Dus ik heb ook nog niet heel veel tijd gehad om hem te bestuderen. Uh, maar wat ik ervan gezien heb, dan moet ik gewoon constateren... dat deze begroting gewoon geen antwoord geeft op het probleem waar we nu mee zitten. We zitten midden in een eurocrisis. Dat, dat loopt het kabinet over de schoenen. De economie loopt terug. De, de werkloosheid die loopt op. Kijk, en daar moet zo'n begroting antwoord op geven. Dat geeft hij niet. Aan de andere kant, wordt ook gezegd, er wordt geniveleerd. Dat betekent dat de uh, lagere inkomens worden ontzien... en dat de middeninkomens of hogere inkomens wat meer moeten bijdragen. Er zijn mensen die zeggen, dat is gewoon PvdA-beleid. Als je ziet dat er met name hè, voor kwetsbare mensen... zitten er voor miljarden bezuinigingen in... en dan zitten er een paar honderd miljoen, wordt er, dan, uh, wordt, wordt, wordt er tegenover gesteld. Kortom, je, je, je pakt 100 euro en je geeft een tientje terug. Dat is geen linkse begroting. Ja. U was verbaasd dat het stuk op straat lag... maar was u dan eigenlijk ook verbaasd wat erin stond? Nou ja, wat ik er tot nu toe van gezien heb, is, is, is, ik bedoel, dat ken ik wel. Uh, en uh, daar staat ook in wat het beleid van dit kabinet is. En uh, nou ja, ik, ik zeg u wat ik daarvan vind. Uh, ik vind het dus echt al, uh, door die enorme eurocrisis die eraan zit te komen, waar het kabinet geen antwoord op heeft. Ja, daardoor, daardoor geeft het dus geen antwoord op vragen die op dit ogenblik echt spelen. U steunt uh, het kabinet als het gaat om uh, de euro en de aanpak daarvan. In ieder geval de inhoud daarvan. Hoe frustrerend is het dan dat u allerlei bezuinigingsmaatregelen ziet binnen die u niet aanstaan? Buitengewoon. Maar kunt u daar dan ook wat aan doen? Kunt u nog wat terugvragen van de premier voor uw steun? Kijk eens, het is niet voor niks dat ik zo de nadruk leg op die eurocrisis. Die is enorm, die komt op ons af en daar moet een antwoord op komen. En uh, dat gaat doodeenvoudig op dit ogenblik verder dan alles wat er verder aan de hand is. En zo zit het in elkaar. Is dus geen wisselgeld voor u? Nou ja, wij, wij zullen als het kabinet met goede voorstellen over die eurocrisis komt, dan gaan wij dat steunen. En in beginsel, eh, wat de inhoud betreft, pakt het kabinet dat goed aan. Maar de vorm daarvan, ja, daar worden natuurlijk achter elkaar worden daar de grootst mogelijke fouten gemaakt. Jopke van de Partij van de Arbeid reacties op terug te lezen op nws.nl En daar komen ook via de bil reacties binnen, onder meer over de zorg. Want daar gaat bezuinigd worden in die sector. En Bert Versloten, je kijkt naar die reacties. Zie je een reactie van een huisarts uit Breda? Ja, precies. Rien Frankenhuis is dat. Die laat weten, ja, minister Schippers gaat 132 miljoen euro bezuinigen... op het bruto inkomen van de huisarts. Dat betekent 20.000 euro op jaarbasis En hij zegt, haar argument is dat we te veel verdienen. De werkelijkheid is dat wij wij huisartsen geïnvesteerd hebben in vernieuwing... en alles wat het ministerie van ons verlangde. Hij is er dus niet mee eens. Er is ook een reactie van een diëtiste die binnenkomt, Jacqueline van Ginkel. Die is het opgevallen ge dat die beweegkuur... door het kabinet uit het basispakket wordt uh, gehaald. Dat is een methode waarmee mensen met uh, overgewicht... onder begeleiding afvallen door uh, te gaan sporten. En ze zegt uh, dat ze het onverstandig vindt. En ze zegt, alles qua gezondheidspreventie gaat er maar af. En er zijn ook mensen ja, die ons gewoon eerlijk laten weten... het best ingewikkeld te vinden... Uh, om het allemaal te lezen. Lamia, die, uh, die zegt, eerlijk is eerlijk... het ontcijferen van de miljoenennota is niet aan mij besteed. Ik weet niet of ze de radio aan laat staan... maar ze laat wel weten dat ze de Grazia gaat lezen. En volgens mij is dat, Tim een modeblad. Wie weet, nou het is heel belangrijk dat mensen gaan meelezen. Een heel nadrukkelijk verzoek van onze redactie NOS Net, die aan crowdsourcing doet. Uh, u ook wil oproepen om mee te lezen met de miljoenennota die te vinden is op NOS.nl. Vanuit uw specifieke vakgebied. Kijk naar wat u opvalt en laat ons weten of het klopt of het niet klopt. Stuur een mail naar nosnet.nl @nos En het zal niet lang meer duren. Of u kunt daar niet alleen de miljoenennota vinden, maar ook de begrotingen, de afzonderlijke begrotingen van de ministeries, want Financiën laat weten dat ze die nu zo spoedig mogelijk openbaar willen maken. Dus het zou morgen gebeuren, uh, waarschijnlijk gebeurt dat dus al vanavond. En ze laten weten dat het door een fout is gekomen van het ministerie. Nou, dat was wel <laughs> duidelijk, dat de miljoenen nota op internet uh, te vinden was. En uh, zometeen dus, ieder moment kan er in ja, de Tweede Kamer heb, een uh, debat ik, over komen. Ik heb al het eerste, het Koninklijk Huis. Uh, de begroting die staat al uh, ergens uh, te lezen. Uh, volgend jaar 39,5 miljoen euro en dat is 500 100.000 euro minder dan de vorig jaar werd uitgegeven. De Goed, kop is eraf. We praten zo meteen met Harry Verbon. Verder hoogleraar Openbare Financiën. Nu eerst verkeersinformatie. René Passet. Het aantal files neemt alweer af. Maar niet rond de Utrecht staan nog steeds grote problemen... door twee verschillende ongelukken. Op de A2 vanuit Amsterdam staat er 14 kilometer bij Nieuwegein. En op de A27 vanuit Breda staat het nog steeds vast bij Knopper Lunette... Ook problemen in het zuidoosten van het land... door een ongeluk op de A50 Eindhoven-Arnhem. Goed nieuws daarover, want de weg is weer vrij. Bij Ravenstein nog wel 7 kilometer file. Maar het heeft nu ook repercussies voor de A59 en de A326. Op die A59 staat er richting Os bij het Paalgraven 6 kilometer. En op de A326 vanuit Wiegen bij het Bankhoef 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Uh, wij praten verder met Harry Verbon, hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg. Over de miljoenennota die vanmiddag openbaar werd. Dag meneer Verbon, goedenavond. Ja, goedenavond. U heeft hem ook al bekeken. Wat is u opgevallen aan deze miljoenennota? Uh, nou ja, wat mij opvalt is dat er uh, ten eerste uh, heel veel over Europa in staat. Het is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk, want daar gaat het natuurlijk het hele... hele daar gebeurt nogal wat. Uh, maar dat, dat, uh, dat is toch vrij uniek, vind ik. Uh, wat er verder ook opvalt in ieder geval is dat dit kabinet niet echt veel nieuwe keuzes maakt. Hè. Dus ze zeggen ergens ook letterlijk het regeerakkoord wordt onverkort uitgevoerd. Dus uh, ze gaan door op de weg die ze hebben ingezet bij het regeerakkoord. Ja, en waarom zegt u dat het vrij uniek is dat er zo op Europa wordt ingegaan? Nou ja... Kijk, in de miljoenennoten is het toch eigenlijk de afgelopen decennia zo geweest... dat er heel sterk intern wordt gezegd... Nederland dit, Nederland dat. En de, de begroting moet, uh, moet daarheen of daarheen. En er wordt eigenlijk nooit enige relatie gelegd met wat er in Europa gebeurt. En dat gebeurt nu dus eigenlijk voor het eerst wel. En dat is toch wel uh, vrij apart, vind ik... Uh, Hadden ze eerder moeten doen, hoor. want in feite wordt, is de grootste bedreiging voor de overheidsfinanciën niet zozeer intern in Nederland, maar die ligt. Nou, ja, dat wat er in Europa niet. gebeurt. Wat er in Europa gebeurt. En dat is eigenlijk al jaren zo, hoor. zou je kunnen zeggen. Dus het komt nu naar boven, maar het was eigenlijk tien jaar geleden al duidelijk bij de invoering van de euro. Dat ja, nu dat nu was... hadden wij eerder Bernard Wintjes van de, de werkgevers aan de lijn en die zijn oud, is ook een vrij pro-Europese toon die wordt aangeslagen. En dat is wel iets wat anders is geweest bij deze partijen. Is dat wat u ook is opgevallen? Ja, ik vind het inderdaad wel vrij pro-Europese. Er wordt gezegd van wat voor voordelen we allemaal van Europa hebben. En over de nadelen, die nu toch ook wel een beetje duidelijk worden, wordt inderdaad heel weinig gezegd. Ja. Kijk, de nadelen zijn natuurlijk dat, uh, ja, dat wij voor hele grote kosten komen te kunnen komen te staan als Nederland. Als in het zuiden van Europa de zaken verder afglijden. En daar ziet het natuurlijk wel uit. Precies, dat, dat zou nog erger kunnen worden. Goed, meneer Verbond, wij onderbreken u even. Wellicht uh, spreken we zo nog verder. Want we gaan op dit moment naar de Tweede Kamer. Ja, maar misschien druk ik me dan nog wat zachtjes uit. Maar Arie Slob, hoort het u het van de Christenunie. Van het kabinet, de Miljoenennota. Uh, waarover we morgenmiddag uh, de informatie uh, zouden ontvangen. Dat was vanmiddag, naar nou, we begrepen, hebben we zelfs op een hele eenvoudige wijze al op online, op internet uh, beschikbaar voor iedereen die daarvoor uh, belangstelling uh, heeft. Uh, mijn fractie heeft de behoefte aan om uh, per omgaande van de minister-president een verklaring uh, te horen hoe dit zo heeft uh, kunnen gebeuren. Uh, ik heb begrepen dat u zelf in de media heeft aangegeven... dat u ook graag de andere begrotingen ook nu wel zou willen hebben... dat we dan niet meer hoeven te wachten tot morgenmiddag twee uur. Daar zou ik me ook wel willen aansluiten... en dat verzoek dan ook per omgaande aan de minister-president door te geven. Wenst een van de leden het woord over dit verzoek, meneer Roemer? Pardon. Het lijkt mij duidelijk dat, uh, dat dit uh, volmondig uh, uh, ondersteund moet gaan worden. Het is natuurlijk heel knallig, maar laten we zorgen dat we nu ook zo snel mogelijk alle stukken krijgen. Meneer Bertot, Voorzitter, en zeker omdat u als Kamervoorzitter daar denk ik ook een rol in heeft... zou ik dat ook willen steunen. Ik heb, wat ik tot nu toe heb gelezen, geen extra investering in ICT gevonden... maar misschien kunnen we daar een Kamerbreed abonnement voor maken. Mevrouw van Gent. Nou ja, voorzitter, het lijkt bijna een kwestie van foutje bedankt... want het is op zich wel praktisch... Ik had niet gedacht dat mijn uh, motie om de stukken openbaar te maken op deze manier uitgevoerd uh, zou worden. En ook nog een dag uh, te vroeg. Maar het lijkt mij wel uh, goed dat er opheldering over komt. Maar ik denk dat het een kwestie is, uh, voorzitter, van een beetje dom. Meneer, mevrouw, mevrouw Dijksma. Ja, voorzitter. Je zou haar zeggen: heb embarmen met het embargo. Um, wat in ieder geval onze fractie zou willen, is steun verlenen aan het verzoek van de heer Slob. maar ook zeker aan dat van u zelf. Want die andere stukken willen we dan nu wel graag zien. Meneer Koopmans. Voorzitter, deze variant kenden we nog niet. Dus het is goed dat daar een uh, brief over komt steun voor het uh, verzoek van de heer Slop. En ik ga nu naar de uh, voorzitting over Digi Notar. <tieden> Nou, de, de, de casus is uh, iedereen bekend. Meneer Van Beek, of meneer Van der Stijn. Voorzitter, uh, ook de SGP is er ongelukkig mee... dat Prinsjesdag wel steeds vroeger valt op deze manier. Um, en we sluiten ons in ieder geval aan op het, uh, bij het verzoek... om daar opheldering over te krijgen. Meneer Van Beek, mevrouw Tiemen, maakt mij allemaal niet uit, ja. Voorzitter, we betreuren dit incident uh, erg en willen dus heel graag van het kabinet horen hoe dat uh, mogelijk is. Uh, ik zie niet meteen een reden om ook daarmee alle andere begrotingen te vragen. Die krijgen we gewoon morgen. Mevrouw Tiemer. Ja, voorzitter. Uh, steun ook voor het verzoek. Het vertrouwen uh, van de burger in de politiek is al niet groot. En met deze oorlogvuldigheid is het eigenlijk alleen maar uh, verslechterd. Meneer Bosma. Voorzitter, uh, luktor et embargo, zeggen ze in uh, Zeeland. Steun aan het verzoek van de heer uh, Slop. Joost Vullings in Den Haag. Jij kijkt naar ook waar we naar geluisterd hebben. Alle partijen die even de microfoon nemen. De regeling van werkzaamheden. Wat gebeurt hier en waar leidt dat toe? Ja, het is ook wel weer grappig om te zien dat die Kamerleden nu alweer achter de feiten aanlopen. Want ze vragen dus van. Uh, we willen dus dat alle begrotingstukken van alle ministeries bekend worden gemaakt. Ook openbaar worden gemaakt. Nou, dat is een paar minuten geleden al toegezegd door financiën. Maar dat is kennelijk niet doorgedrongen tot de Kamerleden die je zojuist uh, aan het woord hoorden. Nou, wat we, waar we zojuist naar geluisterd hebben, is dat Arie Slop van van de ChristenUnie een brief van het kabinet heeft gevraagd... van hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik kijk al uit naar die brief. Het is altijd leuk. De overheid in ICT, er worden al veel grappen over gemaakt. En ik ben benieuwd hoe Mark Rutte zeg maar, technisch gaat uitleggen hoe het mis kon gaan. Ik heb inmiddels wat meer begrepen van het eh, ministerie van Financiën, waar ze maar, uiteindelijk het, het mis is gegaan. Eh, er is een fout opgetreden in de testomgeving van de website. Er is per ongeluk getest met de echte miljoenennoten en dat had niet gemoeten. Eh, verder is ook getest met een veel te voor de hand liggend internetadres. Eh, die test en publicatiestukken was uitbesteed aan het bedrijf F Base en het wordt nu uitgezocht hoe het daar heeft fout kunnen gaan. Jos Vullings, blijf kijken naar wat er gebeurt. Alle stukken, alle stukken zijn natuurlijk vanavond al uitgebreid te lezen. Goed, dan gaan wij naar een reactie van Geert Wilders over wat er allemaal vanmiddag gebeurde. Meneer Wilders, het is uitgelekt de miljoenennota en de stukken worden ook openbaar, de begrotingsstukken. Wat vindt u daarvan? Ja, het is wel een beetje knullig allemaal dat dat zo makkelijk kan en zomaar even op straat ligt. Dat verdient... Niet de schoonheidsprijs en uh, het zegt wat over de beveiliging van uh, de stukken in Nederland. En dan de inhoud. Um, had u de miljoenennota al gelezen? Wist u al wat erin stond? Nee, ik heb de miljoenen niet uh, gelezen. Ik zit ook niet uh, in de trevenzaal, uh, zoals u weet. U wist natuurlijk wel iets van de inhoud, maar ik heb het stuk uh, net ook voor het eerst uh, van uh, internet uh, geplukt. Is het iets wat u kunt gedogen waar u achter staat, waar u tevreden mee bent? Nou ja, weet u, het zijn, uh, je schrikt van die miljoenennood, hè? want het gaat uh, heel erg uh, slecht met Nederland. Laten we daar eerlijk in zijn. De werkloosheid loopt op, de economische groei valt tegen, het tekort is nog steeds uh, behoorlijk hoog. Uh, dus ja, dat er moet worden uh, ingegrepen en dat er helaas bezuinigingen die pijn doen nodig zijn, ja, dat hebben wij voor getekend. En daar nemen we ook verantwoordelijkheid voor. Ik ben wel blij dat ik geloof met een pakket van bijna 1 miljard euro, 900 miljoen, dat de pijn uh, zoveel mogelijk is verzacht. En dat uh, met name ook de middeninkomens uh, er niet uh, zoveel op achteruit gaan. Iedereen gaat er wat op achteruit, maar dat is wel met dat miljard wat uh, minder geworden. Um, er zijn ook goede dingen natuurlijk. Ik weet niet of die allemaal in de miljoenennota staan of in de stukken die we nog krijgen. Um, maar als het gaat om de beperking van de immigratie, strengere integratie, 12.000 verpleegkundigen, minimumstraffen, zijn er ook verder uh, lichtpuntjes uh, in die miljoenennota. Maar het is een heel somber boekje. Verder, als ik misschien uh, dat nog mag uh, toevoegen. Um, het valt me wel op, de eerste hoofdstuk wat ik heb gelezen, dat het ook wel een hele eurofiele... Uh, begroting is. Uh, ik heb geloof ik het woord uh, Europa uh, ongeveer 800 keer uh, tegengekomen in de eerste hoofdstukken. Ja, en dat eurofiele, dat zit me natuurlijk niet. Uh, dat vind ik allemaal wat minder. Uh, maar waar, we, waar wij voor hebben getekend, uh, ja, uh, het is niet anders. Het is een moeilijke tijd. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. En nogmaals, ook positieve punten als het gaat om immigratie, asiel, strenger straffen van criminelen en de koopkracht die pijn doet uh, met een pakket van bijna 1 miljard uh, zoveel mogelijk proberen te beperken. Al dus uh, gedoogpartner Geert Wilders zijn eerste reactie op de miljoenennota. Tot zover uh, onze berichtgeving daarover. Want we kijken ook nog even naar financieel nieuws buiten de grenzen. Want de vijf grootste centrale banken in de wereld schieten met een gecoördineerde actie. De noodlijdende banken te hulp. De banken kunnen ongelimiteerd dollars lenen. Bart Kamphuis van de economieredactie. Je hebt gekeken naar die maatregel om maar heel plat te zeggen. Is dit een kwestie van pompen of verzuipen? Nou, ja, dat is misschien iets te, iets te ruw uitgedrukt. Maar waar het in ieder geval wel op neerkomt... is dat die vijf grote centrale banken in de wereld willen voorkomen... dat het wantrouwen, dat nu in Europa uh, steeds uh, verder gaat gelden... namelijk dat banken het wantrouwen tussen banken onderling... dat ze elkaar moeilijker geld gaan uitlenen... dat dat uh, wantrouwen groter wordt... en dat dat ook overslaat op andere banken in de wereld, op andere uh, delen van de wereldeconomie. He, je moet dat zo zien. Banken hebben dollars nodig om weer door te kunnen lenen aan bedrijven. En die bedrijven hebben dat bijvoorbeeld nodig om te kunnen investeren. En uh, ja, dat gaat steeds lastiger in Europa... En uh, de banken hebben nu, uh, die vijf centrale banken hebben nu met z'n allen afgesproken... wij gaan die dollars eigenlijk ongelimiteerd uh, beschikbaar stellen... voor een termijn van steeds drie maanden. Tot nu toe was die liquiditeit, zo noem je dat met een uh, deftig woord... Alleen, werd alleen door de FED, de centrale bank van de uh, Verenigde Staten, beschikbaar gesteld. Uh, en uh, was, kon je, kon je, was je dus niet thuis als de vet gesloten was. Hè? Als, uh, hè, als het daar s nachts is, nacht is. Nu kun je dus eigenlijk de hele wereld rond. Kun je altijd beschikken over dollars. Voor een periode, voor een leenperiode van drie maanden. Uh, die gecoördineerde acties die waren er al eerder. Voor een kortere periode van een week. Nu is het dus, dus uitgerekt naar drie maanden. En met deze ja, gezamenlijke actie probeer je dus. Die grote centrale banken van de wereld te voorkomen dat de... Euro bij de eurocrisis bij de banken in Europa overstaat op de rest van de wereld. En schoten de koersen omhoog nadat dit nieuws bekend werd? Ja, uh, de, nou, zoals je weet hebben, de centrale, of hebben banken in Europa het zwaar te verduren gehad... de afgelopen dagen, vooral de Franse banken. En uh, ja, die, de aandelenkoersen van die banken zijn wel weer wat omhoog geschoten. Maar wat natuurlijk ook wel heel duidelijk geldt... is dat dit niet een oplossing is voor het grote probleem... namelijk dat er gewoon veel te veel schulden zijn... Op de valreep. Ander nieuws dan de miljoenennota. Bart Kamphuis, dank je wel. Hiermee is een einde gekomen. Tim aan een uitzending die, zoals je al zei, geheel anders liep dan de bedoeling was. Mijn hemel. Maar dat is nieuws. En <laughs> alle stukken die we hebben besproken, met alle reacties, staan natuurlijk uitgebreid op onze site nws.nl. Niet alleen de miljoenennota, maar ook later vanavond zullen de bijbehorende begrotingen uh, te lezen zijn, te zien zijn. Als er nieuws daarover is, gaan wij inbreken uh, met die laatste ontwikkelingen. Het einde van dit uh, speciale Radio 1 Journaal. Uh, Na nou, de hoofdpunten van het nieuws gaat avondspits van WNL gewoon verder met Joost Eerdmans als presentator. Met welke stelling waar we de mensen op kunnen reageren, Joost? De stelling is vrij actueel, Tim. Dat is hou op met het embargo circus. naam van het gedoe waar we op konden wachten... na, na Frits Wester en alle andere momenten waarop de miljoenennota is uitgelekt... is het nu weer raak. Er rust geen zege op. En daarom is mijn, mijn stelling hou op met dat embargo circus. In de file staat Sylvester Eifinger... die de miljoenennuid inmiddels al heeft doorgelezen. Knap, vind ik zelf. En die zal reageren wat hij ervan vindt. Dat hoort u allemaal zo direct in avondspits. U kunt alvast bellen op die stelling 0800-1121. En hou op met dat embargo-circus. Wij zijn er direct zometeen na het NOS-journaal. Wat doe ik met de opbrengst wanneer ik mijn onderneming verkoop? Hoe verdeel ik het eerlijk over mijn kinderen? Wat doe ik om de zeggenschap over mijn bedrijf binnen de familie te houden? En blijf ik ondernemen? Ook al bent u nu nog volop aan het ondernemen, tijdig nadenken over bedrijfsoverdracht levert straks meer op en geeft nu meer rust. Kijk op abn-amro.nl/bedrijfsoverdracht voor meer informatie. ABN AMRO. De bank anno nu. Hey, schat, met mij. Hey, ik denk dat het een latertje wordt vanavond hoor. Ik moet echt nog even een paar dingetjes doen hier en ik lees ook nog dat het verkeer helemaal vast staat. Dus ja. Maar schatje? Ja. Je zit gewoon in de woonkamer, hè? Oh ja. Net zo werk als op kantoor, maar dan niet op kantoor, met MKB werkplek van KPN. Overal dezelfde software en bestanden bij de hand, vanaf 39,95 per maand ex-BTW. Bel 0800-0403 of kijk op kpn.com slash MKB Werkplek, voor generatie KPN. Het oude behang dat qua kleur vloekt bij een nieuwe bank. De piepende geluiden van je laminaatvloer. De sceptische blikken van bezoekers naar je woonkamer. Verandering vraagt om een begin. Begin nu en knap je muren, vloeren en plafonds op. De deskundige Hornbach-medewerkers laten je zien hoe het moet. Hornbach, er is altijd iets te doen. Tja, als het moet, dan werk ik vanavond wel door. Doorgaans kun je prima je grenzen aangeven. En toch, je wil graag beter voor jezelf opkomen. Schouten en Nelissen helpt je het beste uit jezelf te halen. Met training, coaching en nieuwe manieren van leren. Bijvoorbeeld op het gebied van assertiviteit. Kijk op sn.nl. Schouten en Nelissen. Het kan beter. Verheugt u zich ook zo op het kerstpakket? Zo'n cadeau waarmee je eigenlijk niemand echt blij maakt? Want gebruikt u nou vaak, die picknickmand, die chocoladefontein of die steengril? Geef de VVV Cadeaubon. En de ontvanger bepaalt zelf of je lekker gaat winkelen, een dagje uitgaat of aan een goed doel schenkt. De VVV Cadeaubon. Het ideale kerstpakket. Kijk op vvvcadeaubon.nl. Radio 1. Het NOS-journaal. De miljoenennota is opnieuw vroeger dan gepland voor iedereen te lezen. Een journalist vond ze op internet... door in het internetadres van de vorige nota het jaartal te veranderen. Het ministerie van Financiën spreekt van een heel stomme fout... en zegt dat er een fout is gemaakt in de testomgeving. Er is ongeluk getest met de echte miljoenennota... en dat had niet gemoeten, al dus het ministerie. Alle begrotingsstukken worden zo snel mogelijk openbaar gemaakt. In de nota spreekt het kabinet van koersvast beleid in onzekere tijden. Mogelijk moet er meer worden dan de 18 miljard die eerder was afgesproken. De koopkracht daalt volgend jaar opnieuw voor het derde jaar op rij. Om de inkomenseffecten te verzachten... komt er extra geld voor onder meer gehandicapten, chronisch zieken en ouderen. De koopkracht van gezinnen met kinderen en een relatief laag inkomen... krijgt een extra impuls door een verschuiving van het budget... van de kinderbijslag naar het kindgebonden budget. Volgens de miljoenennota komt het begrotingstekort volgend jaar op 2,9 procent. De inkomsten zijn lager dan verwacht en de tegenvaller volgt uit het slechtere economische beeld voor dit jaar. Al dus de tekst. VVD en CDA zijn positief over de miljoenennota. De oppositie vindt dat het kabinet de problemen niet oplost. De SP spreekt van een keiharde, kille bezuinigingsoperatie. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Een prachtige herfstdag hadden we vandaag. Het grote verschil met de afgelopen dagen dat was het gebrek aan wind. Vanavond en vannacht klaart het op en op veel plaatsen ontstaan mistbanken. De meeste in het noordoosten en oosten van het land. Het wordt ook behoorlijk fris vannacht. Een graad of 10 dicht bij zee en lokaal 5 graden in het binnenland. De wind is vannacht zwak en draait in de loop van de nacht naar het oosten. Morgen is het opnieuw een mooie herfstdag. Een mistig begin, maar vervolgens een afwisseling van zon- en stapelwolken. In de loop van de dag schuift vanuit het westen hoge bewolking binnen... Aan het eind van de middag en morgenavond zou er ook een klein beetje regen kunnen vallen. Het eerst in het westen van het land. Het wordt morgen een graad of 17 in het noorden tot 21 in het zuiden. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten, wakkert in de loop van de dag flink aan. Bovenland matig windkracht 4, op het IJsselmeer en aan zee vrij krachtig tot krachtig windkracht 5 tot 6. Morgenavond draait de wind naar het zuiden en later naar het zuidwesten. Na morgen wordt het dan wisselvalliger, zaterdagochtend is het droog... in de middag gaat het vanuit het westen regenen, het wordt zaterdag 17 graden... zondag is er een afwisseling van buien en opklaringen en het wordt dan een graad of 15. Na het weekend knapt het weer op, het wordt droger en de temperatuur gaat weer naar 18 graden. ABB Verkeersinformatie. Bij Rotterdam lossen de dagelijkse files nu snel op. Dat was ook zo rond Amsterdam, maar toen gebeurde er een ongeluk op de A10 Zuid... De meeste files staan echter rond Utrecht na twee verschillende ongelukken. Onder andere op de A2 amsterdam Den Bos, Tussen Maars en Nieuwegein-Zuid 14 kilometer. Drie rijstroken zijn daar dicht, want ze zijn nog steeds bezig met een technisch onderzoek. Vanuit Den Bosch ook file daardoor. Tussen de afrit Everdingen en Nieuwegein 8 kilometer. Amsterdam, de A10-Zuid tussen Oud-Zuid en Amstel Business Park 5 kilometer. Maar de weg is gelukkig wel weer vrij. Op de A27 Breda-Utrecht. Een ongeluk met een vrachtwagen vanmiddag bij het knalpunt Lunetten... Er zat al de hele middag file, nu 10 kilometer vanaf knooppunt Everdingen. En het is bij Lunetten niet mogelijk om de A12 op te draaien naar Den Haag. De A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein 5 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Toch is het ook nog te merken op de A59 richting Os tussen Nulland en knooppunt Paalgraven 6 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Weg met het embargo circus. Ja, komt de overheid een keer op tijd, is het weer niet goed. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL. Tot 7 uur kunt u meepraten. Bel WNL 0800 1121. Ja, dit is Avondspits. U luistert dus naar de actuele stelling. Weg met het embargo-circus. Als u zich ook ergert aan ja, de opgewondenheid in Den Haag, waarvan je denkt waar gaat het over? Als Frits Wester het niet heeft, dan heeft Bram Talman het wel ontdekt. Je kon erop wachten. Weer gedoe met de nieuwe noten. Er rust geen zege op. En mijn betoog is daarom, ik loop al een tijdje mee ook rond Den Haag, houd toch eens op met dat embargo-circus. Zet het op la, online als het er is. De informatie, want daar moeten we nou toch naartoe gaan en dan kunnen de Kamerleden het ook op tijd voorbereiden. Dat is de stelling. U kunt bellen. 0800 1121 080112 en komt in de uitzending. Eh, kan ook getwitterd worden via hashtag WNL. Er wordt verschrikkelijk veel getwitterd. Dames en heren. Over de miljoennota. Eh, ik noem er eentje. Victor zegt miljoennota is weer uitgelekt, maar weinig boeiend. Het geld is op, maar dat wisten we al. Tim van Lit zegt nu miljoennota is uitgelekt. Hoeft Prinsjesdag ook niet door te gaan. En kunnen we het Koningshuis ook wel afschaffen. Besparing 39,5 miljoen. En Danny zegt als je op horoscope sites de datum in de URL een jaar terug zet, Lees je ook wat je een jaar geleden deed, toch? Hashtag miljoen nota En Erik Kompijners tot slot die zegt... die miljoenennota levert weer een hoop politiek geneuzel op... dat weer nergens toeleidt en dus alleen maar zendtijdvulling is. Bah! In de file staat Sylvester Eivinger. Uh, excuus, hoogleraar financiële economie... In verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Meneer Eivinger, goedenavond. Goedenavond. U bent briljant, zo wordt u althans uh, af en toe omschreven. Maar u, u schijnt nu inderdaad al voor ons... die miljoenennota bijna geheel doorgenomen te hebben. Nee hoor, ik heb het oh. gescand. Nee, dat... uh, maar er staat niet zoveel nieuws in. Uh, want veel dingen waren natuurlijk al bekend. Dus even ja. accenten. Het uh, meest belangrijke is dat het uh, kabinet uh, tot nu toe uh, geen extra bezuinigingsplan is te doen. Maar als natuurlijk uh, de 3%-grens voor het begrotingstekort overschreden wordt... en daar zit men dichtbij, hè, want het begrote EMU-saldo is nu 2,9% volgens de Nou. Dat is op het randje, dus uh, er hoeft maar iets te gebeuren. En dan moet men uh, additionele bezuinigingen formuleren. We blijven het braafste jongetje van de Europese klas. Wij zijn altijd het braafste jongetje, dat weet u toch over, meneer ja, ik had zelf. Maar daar moeten we ook trots op zijn. Nee, dat ben, dat ben ik zeker. Dat is, een, dat, is een degelijk, uh, dat is inderdaad een degelijk verhaal wat Nederland betreft. Maar ik zat te denken, dat hè, voordat dit losbarstte, het geweld over de uit, het uitlekken... er hoeft maar één briefje in die, in die koffer van, van de jager te zitten... en dat is het briefje, uh, wegens onzekerheid uh, is de nota uitgesteld. Je kan toch bijna, ja, je kan toch bijna niks, uh, nu niks, niks aannemen in, in die zin als je de wereld om ons heen bekijkt? Nou, daar heeft u wel gelijk in. Als je nou uh, op dit moment vergelijkt met het eerste kwartaal van dit jaar... Het eerste kwartaal van dit jaar was er in Duitsland een groei van 3,3 tot 4 procent. Uh, in Nederland, Nederland zit het op de bagagetrager, dus wij hadden ook een meevallende groei. En uh, allerlei meevallers ook uh, voor de ministeries. Toen hebben uh, inderdaad uh, premier Rutte en de minister van Financiën gezegd... Uh, ja, Kees ja, we gaan in ieder geval geen aanpassingen doen. Dat begrijp ik. Ik bedoel, je maakt een kort voor in principe vier jaar. Je hebt een structureel begrotingsbeleid... Maar ja, we zien dus nu op uh, langzaam maar zeker bijna nul groei. We hebben waarschijnlijk over het hele jaar 2011 halen we nog 1% groei. Maar ja, of anderhalf misschien. Uh, maar het is natuurlijk fors tegengevallen vanwege de eurocrisis. En de enorme onzekerheid die de mensen op dit moment voelen... vanwege uh, ja, uh, de onzekerheden in Europa en dat... Uh, heeft zijn weerslag nu op het consumentenprocenten ja. vertrouwen. Vindt u de urgentie van, van Griekenland de extra 5 miljard mogelijk uh, die, die we moeten gaan bezuinigen, Valt die urgentie af te leiden uit de miljoenennota? Ja, dat is, maar we wisten dat wist natuurlijk wel. Want kijk, Nederland moet gewoon zijn aandeel leveren. En kijk, in principe in het Europese noodfonds, de European Financial Stability Facility, dat zijn garanties. Maar op het moment dat een land failliet gaat of moet herstructureren, zoals Griekenland en dat ziet er natuurlijk nu al naar uit, dat dat onontkoombaar is. Ja, op dat moment is het natuurlijk heel simpel. Dan moeten die garanties geëffectueerd. En dan gaat het ons echt geld kosten. Ja. En dat is dan versleuteld. Nederland betaalt 6,2 daarvan. Nou, en uh, iedereen betaalt zijn aandeel. En uh, ja, dat uh, wordt uiteindelijk... Telleswaar in het EMU-saldo niet meegerekend, maar het kost wel geld. Het kost geld. U luisteraar, u hoort, uh, hoort een hoogleraar uh, financiële economie uh, in Tilburg, Silvester Eifinger. Die, die we spreken over uh, de miljoennota. zo een paar uur geleden uitgelekt uh, via, via een, een handige jongen. Die heet overigens Bram uh, Talman. Uh, die heeft hem, uh, heeft hem op online gezet. En we hebben het dus over de stelling, weg met het embargo circus, Weg met het embargo circus. En u kunt daarop bellen op 0800-1121. Kan ook getwitterd worden. Uh, dat doet bijvoorbeeld Floris P. Die zegt, lof voor de werkloze, web, oh, werkloze webmasters opgelet. Ik geloof dat ze bij het ministerie van Financiën sinds vandaag een vacature hebben. Eh, zou inderdaad kunnen. Een beller buiten de uitzending om die zegt, stop die miljoenennota gewoon op een USB-stick in de borstzak van Rutte. Dan kan hij ook niet lekken. Nou, Ik weet dat Rutte eh, nog niet zo lang geleden zijn telefoon in het toilet heeft eh, laten vallen. Eh, dus ik weet niet of dat een verstandig idee is. Uh, Sylvester Eifingen, u bent hoogleraar economie. Toch even de vraag. Uh, mijn stelling is dus weg met dat embargo embargo-circus, omdat het zo'n langlopend drama is met dat uh, veilig stellen van die, van die miljoenennota. Zou u daar voor zijn? Ja, daar ben ik voor. Want kijk, elk jaar is het natuurlijk weer feest. Uh, ofwel hij lekt uh, via uh, een Kamerlid uit. Ja. Daar heb ik op een moment uh, Paul Pang gehad. Dat is natuurlijk helemaal uh, ongelooflijk. Dat een uh, parlementariër het laat uitlekken. Hè. Dat is eigenlijk, ja, not dan. Maar een andere keer heeft Frits Wester weer... Een andere manier om het te krijgen. Dit keer is het wel op een buitengewoon originele manier uitgelekt. Maar uh, ja, het heeft natuurlijk allemaal geen zin. Want je kunt beter gewoon zo gauw die informatie beschikbaar is. Gewoon publiceren, bekendmaken op internet en openheid en transparantie betrachten. Precies, dat, dat is ook precies wat ik vind. Weg met het embargo circus. Maarten Horst uit Rotterdam, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben het helemaal eens met de hoofdleraar die voor mij sprak. Uh, om inderdaad transparantie... Uh... Uh, ...in te stellen in het politieke en mediasysteem. En mijn voorstel is om in plaats van uh, door te gaan... Uh, ...om te proberen met kleine procentjes die economische crisis op te lossen... ...om de wet Nesara, dat is een afkorting van... ...National Economic Security and Reformation Act... ...om die wet uh, te implementeren wereldwijd... ...en misschien dat Nederland daar ook uh, politieke invloed op kan uitoefenen. Kennen we dat, meneer Eifinger? Uh, Nezara? Uh, nou weet u, ik, uh, ik ken dat begrip niet, maar uh, het zal ongetwijfeld een hele briljante dag zijn. Ja precies, zoiets hou ik er ook aan over. hou ik ook aan over. Huid Bruinzeels uit Hoofddorp, goedenavond. Ja, goedenavond. Bent u het eens met mijn stelling weg met het embargo circus in Den Haag? Ja, nou dat circus, dat zijn we bekend in Den Haag, is natuurlijk één groot circus. Dus het embargo circus kan er ook wel bij. Vind ik niet zo interessant, maar... Wat ik interessanter vind, is de inhoud van de miljoenennoten. En trouwens over circus gesproken, morgen is de uitspraak over de vaccinewerper. Hè? Die zit uh, nog steeds achter de tralies een jaar ja. na dato. Mm. En hem dreigt... Uh, maar even terug, meneer Bruins, even terug. U zegt, ik vind dat embargo-circus moeten ophouden, maar we moeten naar de inhoud toe. Dat hoorde ik mevrouw Verbeet ook zeggen, want die wilde dit natuurlijk ook zo snel mogelijk achter ja. zich laten. Maar het is natuurlijk wel een beetje een trieste ja. aangelegenheid. Ik kan ik heel kort iets over, over zeggen. We hebben een liberale minister-president... Maar we hebben nog steeds precies dezelfde discussies als, uh, als onder welke regeringen dan ook. En wat mij uh, opvalt is, uh, het, het, het, hij heeft het nog steeds over het woord bezuinigen. Er is geen ministerie of geen overheidstaak die hij vrijwillig aan de kant wil werpen. Er, er is geen overheidstaak die hij uh, opgegeven heeft. Het onze liberale minister-president. Dat is één. En het uh, tekort op de begroting blijft gewoon staan. Dus hij heeft net zo'n uh, los handje qua uitgaven als alle andere minister-presidenten. Oké, okay. meneer, meneer Bruijsels, dank, dank daarvoor. Uh, er wordt veel getwitterd. Martin van Zilt zegt in de miljoenennota staan onder andere flinke bezuinigingen op overheids-ICT. Dat is verstandig. Uh, PNPVN zegt waarom moet Sesamstraatwijken wijken voor de uitgelekte miljoenennota? Dat ding lekt ieder jaar uit. Floris Schonewoord zegt miljoenennota één dag te vroeg. De pepernoten liggen drie maanden te vroeg in de winkel. Tegen dit lekkende kabinet helpt geen TNA-lady. Um, meneer, meneer Eivinger, uh, u moet er misschien zo van door, begrijp Al zit u in de file. Um, u kunt eigenlijk geen kant oh, op. U rijdt nu door, hoor. U rijdt door. Prima, maar ik wou zeggen, dat is inderdaad toch ook helemaal niet ernstig. Een dag eerder, dan hebben die Kamerleden toch ook wel meer ruimte om erover te praten. Uh, sterker nog, Pechtot zegt als eerste reactie, een minuut zo'n ja. beetje na de uitle uitlek, het uitlekken. De, het kabinet is niet koersvast, maar zit muurvast. Ik vind een mooie one-liner, maar die heeft u natuurlijk al drie weken geleden bedacht. Ja, maar uh, kijk het. Het gaat natuurlijk gewoon om dat op het moment dat eigenlijk het ministerie van Financiën dat opgesteld heeft... dan kun je gewoon die wezen direct naar de Kamer sturen. We houden de traditie van de troonreden natuurlijk in stand. Hè. Tradities zoals die hebben we al zo weinig. Maar het is buiten wel raar om zoiets onder embargo te houden. Ook al is dat een week of een paar dagen voor zeg maar, de behandeling aanbieden van een noten. Ik denk dat het niet meer van de tijd is. En ik denk ook dat de Kamerleden gewoon voldoende uh, tijd moeten hebben om dat voor te bereiden. Zeker. Dus met andere woorden, het is heel simpel. Op het moment dat het bekend is, uh, dan uh, stuur het gewoon elektronisch naar de Tweede Kamer. En dan heeft iedereen in wezen ook toegang via de website van het ministerie van Financiën. Daarom. Ja, dat zegt, dat zegt dacht ik, GroenLinks ook. Het nummer wat u kunt bellen, luisteraars, als u de discussie hoort. 0800-1121. 0800-1121. Op mijn stelling dat het embargo circus kan verdwijnen. Geen embargo meer leggen op, dat, op die miljoenennota. want het lekt toch altijd uit. En bovendien, waarom zou je het niet gewoon online zetten als het klaar is? Werkelijk geen idee waarom, waarom je dat nog moet volhouden. Dat, dat, ik weet niet een een mos is vanuit de vorige. Voorgaande eeuwen. Um, ik ik uh, hoor graag uw mening. 0800-1121. Bas Faber, die zegt: Ik loop met de miljoennota rond op mijn mobiel. Zo'n belangrijk en geheim stuk hier in mijn broekzak. En uh, GroenLinks zegt inmiddels over de uitgelekte miljoennota: Haagse bluf raakt lagere inkomens en maakt de economie zwak. Um, meneer Eifinger, wat zegt u daarop? De ja, okay. is, Ja, het is natuurlijk zo dat uh, uh, in die zin. De koopkracht uh, die kan natuurlijk niet meer gegarandeerd worden. Kijk, u moet zo zien. De overheid heeft natuurlijk enorm veel op zijn bord gekregen. Heeft ook gestimuleerd met, herstel, uh, met de herstelwet. Uh, heeft ook uh, natuurlijk uh, zeer grote bijdrage aan het herstel van banken moeten leveren. Heeft ook uh, op een zeker moment gedaan wat ze konden. Maar je ziet dus nu dat de overheid aan de handen van wat, uh, wat haar mogelijkheden zijn is gekomen. Dus bijvoorbeeld als we nu gaan praten over... Herstel van koopkracht, dat kan misschien voor de hele zwakke in onze samenleving. Maar dat kan niet meer over de hele linie plaatsvinden. Nee, maar GroenLinks, het zal het wisten, maar. Precies, maar GroenLinks zal het altijd zeggen. Ik, ik kan me niet voorstellen dat er een miljoennota komt... dat GroenLinks niet zegt, de lagere inkomens worden te veel geraakt. Natuurlijk, maar dat is ketelmuziek. Maar u weet uh, dat gewoon die mogelijkheden van de overheid... die erg, heel erg beperkt zijn. Ja. Men heeft eigenlijk uh, gewoon heel weinig ja, uh, uh, manoeuvreerruimte om dat nog tegemoet te komen. Okay. En dan is het uh, terecht dat het naar de zwakste groepen gaat. 0800-1121, u 0800 Als u wilt bellen over het hete nieuws, uh, namelijk de, uit, de uitgelekte miljoenennota. Ik zeg, weg met het embargo circus in Den Haag. Dit is één groot ritueel, zoals ooit een minister Nawijn uh, dat heeft uh, gezegd. Ik uh, zie op lijn 1 Jeroen Scholte. U bent het niet met mij eens. Goedenavond. Ja, het is smullen zo of... in ja. Ik ben uh, het wel smullen. Ik zit in de auto vanuit Tissingen uh, naar Enschede. En ik uh, merk dat alle journalisten hier ook van smullen. En nu zie dat ik ieder jaar doen, zou ik zeggen. <laughs> ja, als dat, is lekker. dat is leuk. Dus je zegt voor de lol en het circus moeten we het juist in stand houden. Um, om, ja. om ervan te genieten, maar het raakt natuurlijk geen enkel doel op deze manier. Nee, absoluut. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Hoor. Eigenlijk zou dat bekend is, online zetten. Maar het circus blijft leuk. Maar u bent zelf ook journalist? Nee, nee, nee. Ik uh, ben adviseur risicomanagement. Dus... <lacht> nou, dat kan je ook. Dan weet ik ook wel op welk adres je je kan aanmelden. Uh, Jeroen, bedankt. Uh, en goede reis verder. Geert Riesen heb ik aan de lijn. Goedenavond. Geert Riesen, goedenavond. Um, ik zeg uh, in stand houden, want uh, wat meneer Eifring al zei over traditie. We hebben al zo weinig tradities. Laten we dan uh, de traditie van uh, zoals wie het eerste uh, kievits vindt... Uh, nee. Uh, ...verplaatsen naar wie, wie het eerst uh, de nota vindt. Oké, okay, we laten het ritueel bestaan, maar u zegt het wordt een sport, eigenlijk een wedstrijd... ...wie hem het eerst heeft, uh, die mag hem houden. Precies. Maar dan gaat de bokaal dit keer inderdaad naar Bram, uh, Bram Talman... Die, ...die het op een hele makkelijke manier, ik bedoel, een ei is moeilijker te vinden. Ja, nou, dan heeft hij geluk en uh, laten we hem maar naar de koningin op bezoek gaan. Precies, nee, dat is helder. Oké, okay, bedankt, Geert Riezen. Uh, Frans Pas uit Den Haag, goedenavond. Goedenavond, met Frans Pas. Ik, uh, ik vind eigenlijk dat het embargo juist ja, wel moet blijven. A, omdat het een mooie traditie is dat hij steeds uitlekt. B, je hebt dan ook gelijk gegeven dat we nu in ieder geval zien hoe lekker het allemaal is. En dat betekent dat je daar weer iets in kan verbeteren. Dus we vind het een mooie sport worden ieder jaar. En hopelijk vindt één keer de overheid dat hij weer op tijd komt. Ja, en wat vindt u van al die reacties erop? Want ik vind het zo grappig dat politici werkelijk zonder ook maar een bladzijde te hebben gelezen... het oordeel al klaar hebben. Ja, dat vind ik ook altijd heel erg knap. Trouwens ook van die hoogleraar in de file. Uh, ik rijd zelf ook auto en om, ik weet niet, het is 390 pagina's hè, geloof ik? 363 dacht ik, ja. Nou kijk, ja, ik zat er bijna bij hè. Dan denk ik ook van, uh, ja, het is eerst klagen over het lekken, vervolgens gelijk een mening over de inhoud. Nou, Het is bijna folklore eigenlijk, vind je niet? Ja, ik ben het daarmee eens. Ja, het is, maar het is ook eigenlijk een grap. Ik had ook een indruk dat... Probeergezor Eifinger, moet ik wel bijzeggen, zat in de file. Dus hij stond stil en heeft, uh, heeft flink zitten lezen. Um, maar goed, je vindt, uh, heb je zelf een, een, een indruk... wat een miljoenlota voor jou gaat brengen, Frans Pas? Ja, ik ben een, uh, ja, goed, ik ben een zelfstandige. En die hebben het eigenlijk natuurlijk al heel erg lang uh, zwaar. Hè? Want als het gaat om de ZZP'ers... ook met de economische crisis... is dat volgens mij de groep die ook het eerste de klappen opvangt. Hè? Zonder een vangnet. Uh, ja, en dat zal echt niet beter worden. Ik hoor Rutte steeds zeggen dat ondernemend Nederland moet worden gesteund. En dat het zo goed is uh, als er mensen zijn die vooral ook bedrijvigheid uh, neerzetten in Nederland. Klopt. Maar dat vind ik, ik vind het wel holle woorden eerlijk gezegd. Oké, okay, Frans... Uh, ja? Ja, nee, sorry, ga je gewoon. Last famous words. Ik dacht, ik vraag je nog even wat wou je zeggen. Maar nee, ik wil zeggen, dat is, het, ja, dat, is wat, dat is wel erg jammer. En ik had zelf een beetje de hoop met een liberaal kabinet nou, dat die woorden een beetje meer inhoud zouden krijgen. En ik heb er nog niets van gemerkt. Oké, okay, we wachten het de debat erover af en toe de miljoennota. Dankjewel, Frans Pas. Op Twitter gaat, uh, gaat men los inmiddels over de uitgelekte miljoennota. De eerste reactie: CNV op de miljoennota is plannen dragen niet bij aan een evenwichtige sociale ontwikkeling. Jan de Ridder zegt: Eerdmans wil embargo afschaffen omdat er geen zegel op rust is. Hij licht geworden van de SGP. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dit is niet het geval, Jan de Ridder. Um, er rust wel geen zegel op. Dat ben ik wel met mezelf eens. In Twitter uh, zegt: Remco, wel fijn lees voor die miljoennota. Dus er wordt driftig wezen nu uh, onder de mensen, uh, Bas Grieken heb ik aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond met Bart Grieken. Bart. Ik wilde uh, ja. alle andere luisteraars mening te vormen over jouw stelling. Maar waar ik niet goed achter kan komen in jouw uitzending is wat de reden was waarom destijds dat en Bart ons ingesteld. Dat is inderdaad een goede, goede vraag. Het is altijd gezegd: er moet een embargo opzetten. zodat er uh, op een verstandige manier de Kamerleden zich op tijd kunnen voorbereiden hè, voordat Prinsdag er is. Dus het is een, het is een embargo totdat uh, de pers het te pakken kan krijgen. Nou, dat, dat embargo. Dus er is een aantal mensen dat dat de miljoenen laten mag mag zien. Uh, Dacht daaronder de, de fractievoorzitters en daar, daarna mag de pers het pas en uh, het Nederlandse volk het pas lezen. Dus het embargo is puur om de voorbereiding zo optimaal mogelijk te laten zijn. Ik vind het vreselijk, maar ik zit midden op de marker Waardijk in ieder geval vreselijk weg. Dus ik denk dat ik over 10 minuten, als ik het land bereikt heb, je nog een keer ga bellen, want ik heb ook okay. een aantal lid en voorstelsels. Oké. Doen we zo maar schikken tot, tot later als je uit die waar bent vertrokken. Tony uit Den Haag, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik wil nog even doorgaan op dat uh, nissara verhaal Ja, zeg maar. We al die toestanden hier natuurlijk uh, kunnen voorkomen... volgens de Europese wetgeving natuurlijk al lang uh, moeten toepassen. Uh, Zullen we ons even concentreren, Tony, op de miljoenennota die nu is uitgelekt... en even de reden waarom het, het embargo circus uh, nog moet bestaan? Ik we zelfs natuurlijk veel beter kunnen beveiligen uh, met een beetje pinnakaas. Ja. Met pindakaas. U valt gelukkig, gelukkig nu ook weg. Uh, dank u zeer. Ik zie op Twitter nu binnenkomen. Gries Lenne, Allard, Allard moeder gechoqueerd. omdat de miljoenennota is uitgelekt. Ik vind het niet meer dan normaal. Uh, even kijken. Op lijn 2 zie ik Wouter Baan. Goedenavond. Ja, goedenavond. Um, ik uh, ben tegen afschaf van het embargo. Ja. Um, Inderdaad, nou, de traditie. Maar goed, dat hebben andere luisteraars ook al eerder aangegeven. En daarnaast is het denk ik ook een stukje fine-tuning voor uh, onze minister van Financiën om precies op tijd uh, de ding af te hebben. Ja. Maar laten we later aan beginnen. Ja, ik, nou, ik zou zeggen, geef hem juist vroeg vrij, de nota. Wa waarom niet? Ik bedoel, dan kunnen mensen ook zich voorbereiden, dan stel je iedereen in staat om de debatten goed voor te bereiden in de Tweede Kamer. En kan het Nederlands publiek gewoon kennis nemen van die overheidsinformatie. Ja, maar dan is iedereen er al over gevallen, om het maar te zeggen, voordat de Kamerleden uh, hun woordje uh, na het bestuderen klaar hebben. Ja, maar dat vind ik juist de essentie. Namelijk ook dat maatschappelijke instellingen die zich kunnen, hè, die kunnen zich roeren. Die kunnen hun informatie aan hè, lobbyisten kunnen hun werk doen. Het gewone proces krijgt zijn gang. Ja, maar is het nou niet juist aan de Kamer om, dat, om daar eerst eens over na te denken? Over te debatteren voordat het Nederlandse volk zich erover buigt? Ja, maar u moet zich wel voorstellen dat op Prinsiedag komen, dus hè, de stukken waren morgen al vrijgekomen. Uh, dus dat betekent toch een hoop hijs voordat de debatten na Prinsiedag beginnen. Hè? Dus het gaat precies om de timing waarom men het embargo erop legt. Ja. Begrijpt ja, u? Ja. Daar zit ook wat in. Oké, okay, zeer bedankt. Uh, Wouter Baan, goedenavond. Goedenavond. Wie heb ik? Wie heb ik? Karel De Krijger. Ja, ik vind mijn kader al te krijgen. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben het oneens met de stelling, maar eigenlijk met, uh, ben ik het eens met de vorige spreker. Als je er een embargo op geeft voor de voor politici, dan zou je ook een embargo voor de journalisten kunnen instellen. Dat was er denk ik ook al. Zodat ze zich goed kunnen voorbereiden, ook op het commentaar, en daar ook goed kunnen lezen. Nu moeten zoveel pagina's doorgelezen worden. En ja, dan kan je toch moeilijk een goede vraag stellen. Lijkt mij. Ja, maar kijk, dat doen de journalisten in feite ook. Je kunt zeggen: ja, dan heeft de, de Kamer een achterstand op het, op het soerenaaien. Je kunt ook zeggen: van laat de Kamer zich beter voorbereiden dan nu. Want Pechtot geeft een reactie na twee minuten. Hè, omdat het, ja. het, het is niet koersvast, maar muurvast het, ja, het het is. Het kabinetsbeleid. Zij zullen waarschijnlijk van links en rechts... Nee, absoluut. ...die nu dingen gaan zeggen die, die eigenlijk uh, onzin zijn... ...omdat ze nog niet goed gelezen kunnen hebben. Ja, ja. nee zeker. 0800-1121 zeg ik tussendoor... ...als u nog even wil inbellen. Het kan nog net 0800-1121. En Twitter kan ook nog op uh, hashtag WNL. Die blijven doorgaan. Uh, ze, en daar komt onder andere een heftige politieke discussie gehad... ...aan de keukentafel. De vrouwen voor links, de mannen voor rechts. en Dat allemaal vanwege de miljoenen nota uh, twittert Eef. Uh, Karel de Krijger, u bent nog aan de lijn? U bent, nee, bent niet meer aan de lijn, dan zeg ik nog een nep-account. Twitter komt binnen, een nep-account voor Willem-Alexander. Nee, mevrouw, in Nederland heeft men geen wikileaks nodig. Daarvoor hebben wij onze ambtenaren, de miljoenennota. Nou, daar, daar ging het over vanavond. We zitten al in de laatste tune, zoals u hoort. De, de avondspits ging erover dat het embargo op het... Uh, op de miljoenennota in dat, uh, dat circus, dat we dat mo af, moeten afschaffen. Uh, het is een, uh, eigenlijk een over overweldigende mens, uh, hoewel het mensen niet het er eens zijn. Jan, Jan Boshoof wil nog uh, toevoegen. Zegt u maar Jan ja, Boshoof. Ja, ja, goedenavond. Ja, ik, uh, ik ben het ook eens, dat uh, ik vind ook niet altijd het nergens slaan. Maar ik weet wel ongeveer waarom het ook al, uh, ingesteld is. Uh, kijk, in het verleden was het zo, in het avondje net zei, van uh, de Kamerleden moeten zich kunnen inlezen. Maar volgens mij was het ook een, uh, het feit dat het staatshoofd uh, de, de troonreden voorleest. Wat een beklopte uh, weergave is van de totale uh, miljoenennota. Zeker. Dus maar... ik, dacht, ik, dacht, ik dacht ook dat dat ook de reden was waarom dat embargo er ook op lag. Ben ik met u eens? Ben ik met u eens? Het was zo dat, dat vroeger was het op Prinsjedag zelf. En nu heeft men het inderdaad vervroegd... omwille van het uitlekken, met name door, door RTL... Eh, heeft men dat vervroegd. Maar het lijkt mij toch een, uh, een never ending story... met de, de, de miljoenennota en het uitlekken ervan. Misschien dat die volgend jaar gewoon open, uh, openbaar komt. We zullen het afwachten. Ik moet de andere lijn helaas even teleurstellen... want we zijn er doorheen. We zitten... Uh, tegen kunststof aan. Dat gaat straks door op deze zender op Radio 1. En daarin fotojournalist Ton Koenen. Voor het fotoboek Afghanistan, een ongecensureerd reisde hij naar alle uithoeken van dat land. En morgenavond zijn wij er weer met een nieuw avondspits om half zeven en een nieuwe mening. Wij horen u dan graag. Tot dan! Mark. 28 jaar, gehandicapt. Als ik kijk naar vrienden van mij die wel gewoon netjes 40 uur in de week werken. Wil graag werken. zitten dus ze te klagen van, oh man, ik heb deze week 50 uur gewerkt. Dan denk ik van, ja, verdor, ik kon niet maar 50 uur in de week werken. Kan ook werken en moet binnenkort ook werken van de regering. Maar keer op keer wordt hij afgewezen. Nee, telkens wanneer ik daarmee geconfronteerd word, dan... <tus> dan steekt dat. Zo simpel is het gewoon. Argos over de waaiong. Zaterdag van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zoekt u iemand die aangepast vervoer regelt voor uw kind? Ga dan naar de zorgregelaar van Zilveren Kruis. Die helpt u bij het vinden en regelen van de juiste zorg. Of het nu voor uzelf is of voor een ander. Kijk op zilverenkruis.nl slash zorgregelaar. De zorgregelaar. Dat is de plus van Zilveren Kruis. Fascinerend en genadeloos goed. Dat is de nieuwe voorstelling van Ed Wubbe en Marco Geuken, de huischoreografen van Scapino Ballet Rotterdam. Met het sublieme Kathleen, de danshit van Rotterdam en Beautiful Freak van de grootste dansverniever van dit moment. Buitengewoon opwindend, schreef de pers over Kathleen van Scapino Ballet. 11 tot en met 15 oktober in de Rotterdamse Schouwburg. Speellijst op scapinoballet.nl. Vastberaden en, nee, ieder, Dennis, zat, zat. Zat. vastberaden en met inzet van ieder... Nee, Dennis. Inzet. Zet. Zet. Vastberaden en met inzet van ieder... moet worden gewerkt aan proefdiervrije technieken. Gewerkt aan proefdiervrije technieken. Gewerkt aan proefdiervrije technieken. Steun Dennis met zijn troonrede op Prinsjesdag. Ga naar proefdiervrij.nl. Ik ben Willem Nijholt. Ik schreef mijn memoires aan Helle S. Hazen... maar zij vond dat iedereen het moest lezen. Met bonsend hart van Willem Nijholt is nu verkrijgbaar. Ook in de Libris-boekhandel. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. 90 fotografen uit de hele wereld tonen de ziel van de stad... in de Noorderlicht fotomanifestatie Metropolis. 11 september tot en met 9 oktober in Groningen. Kijk op noorderlicht.com.